Waterbalgemoed met het nws journaal De Haagse oudwethouders Richard de Mos en Rachid Kernavi worden vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie, mijnet, corruptie en schending van het Omsgeheim. Volgens het OM zaten de twee in criminele organisaties met vastgoed- en horecaondernemers. Ze zouden betrokken zijn bij het lekken van vertrouwelijke informatie, voorkeursbehandelingen, omkoping van kiezers en het uitdelen van vergunningen. Bij de oudwethouders werden in oktober vorig jaar al invallen gedaan. Ze stapten toen ook uit het college van Den Haag. De oorzaak van de dodelijke ongeluk met de stint in Os in 2018 blijft onduidelijk. Uit het onderzoek is geen technisch mankement en ook geen menselijke fout naar voren gekomen. TOM heeft daarom besloten de bestuurster van de stint en het kinderdagverblijf waar ze werkte niet te vervolgen. Over vervolging van de producent van de elektrische boilercar is er nog geen besluit genomen. Bij het ongeluk met de stint op het spoor bij het station Oswest kwamen vier kinderen om het leven. De bestuurster en een ander kind raakten een zwaar gewond. De Amsterdamse concertzalen Ziggo Dome en Avas Live ontslaan een derde van hun personeel vanwege de coronacrisis, meldt het parool. Bij de Ziggo Dome gaat het om 14 medewerkers, bij de kleinere Avas Live om 10. De directeuren van de concertzalen zeggen dat ze geen zicht hebben op rendabele evenementen en dat de bezuinigingen ingrijpend zijn. Vorige week maakte, maakte poppodium Paradiso ook al bekend een kwart van de banen te schrappen. Het boerenprotest bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle is voorbij. De boeren blokkeerden uren de toegang voor vrachtwagens. De burgemeester van Zwolle had geëist dat het protest tegen de stikstofmaatregelen zou stoppen. Dat is inmiddels dus gebeurd. Het weer is nog bewolkt en wat buien. In de loop van de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt een graad of 18. Morgen nog een enkele bui, maar ook wat zon en iets warmer. Zondag droog geregeld zon en dan zo'n 20 graden. Dit was het NMS Journaal.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 Tweede uur van lunchroom. Uh, kleine mededeling nog van het nieuws. Uh, dus mocht u naar Medenblik willen voor de Sinterklaasintocht... deze is afgelast wegen coronamaatregelen. In Medenblik wordt elk jaar zo op vandaag op 10 juli... altijd een Sinterklaasintocht gehouden met lichtjes en donker. Maar is aan uh, zijn eigen succes ten onder gegaan... omdat... Uh, te druk wordt, is het wegen de coronamaatregelen. Uh, gaat het niet door? Jammer genoeg. Uh, de volgende die komt is Nayib Amali. Onze Nederlandse Marokkaan. Of Marokkaanse Nederlander. Als je het echt even niet meer weet. Ik niet meer weet, dan zing je... De cabaretier is Pieter Derks. Pieter Derks is uh, geboren in Nijmegen. is 35 jaar. En uh, die is een groot fan van Ryanair... Ik ging naar Londen vorig jaar, Een vriend van mij, in de finance, in de city. Nou, dan moet je naar de airport, dan zoek je een plane die daarheen gaat en dan is Ryanair het goedkoopst. Dus het is, het is verleidelijk. Ik ben afgelopen jaar nog gezwicht. Ik ben afgelopen jaar nog met Ryanair op transport geweest. Laat ik het zo formuleren. <lacht> en een van de eerste dingen die je dan moet doen, je moet thuis je ticket printen. Dat hoort erbij. Je moet naar de, naar de computer, dan moet je naar de, naar de site van Ryanair, dan moet je inloggen met je Ryanair-account. Dan begint het bij mij al dat ik denk, heb ik een Ryanair-account? Nou ja, zal wel maar gewoon eentje aan. Oh, e-mailadres al in gebruik. Oh, blijkbaar had ik dus al een Ryanair account. Wat is daar het wachtwoord dan weer van? Nou, dan kom je in dat hele rondje waar ik op elke website in mijn land tegenwoordig. Ik weet niet wie jullie zitten. Ik zit qua wachtwoorden behoorlijk aan mijn tax. Merk ik dat ik gewoon echt. Nee, maar ik moet overal inloggen. Ik moet de hele tijd inloggen voor alles. Bij de bank, bij de garage, bij de e-mail, bij de verzekering. Wil je een kaartje kopen bij het theater? Moet je inloggen. Wil je een schroefje kopen bij de bouwmarkt? Nee, meneer. U kunt nu inloggen op mijnbouwmarkt.nl. Oh, prima. Dan moet ik inloggen. Nou, dan moet ik een wachtwoord kiezen. Dan doe ik iets makkelijks. Dan doe ik schroef, maar dat mag niet. Nee, je moet een moeilijk wachtwoord nemen. Je moet een wachtwoord nemen dat minimaal niet te onthouden is. Dat is de eis. Minimaal 24 karakters, 7 hoofdletters, 3 cijfers, 2 komers, een schuine streep, een hekje, een en een swastika. En dat vind ik allemaal prima. Wil het allemaal doen, vind ik prima. Maar dan moet ik op mijn moet ik weer een ander wachtwoord. Maar je mag ook niet twee keer hetzelfde wachtwoord. Een hè? Nooit doen. Altijd allemaal verschillende. Hele moeilijke lange wachtwoorden. Dat is het beste. Met allemaal verschillende inlognamen ook. Dus ik heb allemaal verschillende. Ik weet het gewoon niet meer. Ik zit op elke website de eerste tien minuten tegenwoordig naar het scherm te kijken. Dat ik denk, ja, welke was dit ook alweer, joh? Ik ben ook gaan begrijpen waarom het een wachtwoord heet. Ja. Ik klik tegenwoordig eigenlijk standaard op wachtwoord vergeten... en dan wacht ik tot ik een mailtje krijg met een woord. Dat is een wachtwoord voor mij. GELUIDEN. Maar goed, nou ja, in dat rondje kom je bij Ryanair nou, Uiteindelijk ben je daardoor heen, dan heb je de eerste drempel overwonnen, dan heb je je ticket voor je op het scherm staan. En dan is er een knopje, print je ticket. Dus ik denk, oh, dat is het knopje om weer ticket uit te printen. En ik klik erop en er gebeurt niks. Print je ticket en er gebeurt niks. Print je ticket en er gebeurt niks. Ik kijk eens naar de printer. Ik print je ticket, print je ticket. Er gebeurt niks. Ik denk, ja, wacht even. Dan nou klik ik twintig keer en dan komen er dadelijk in één keer twintig blaadjes achter elkaar. Dat doet hij ook nu wel eens. Maar er gebeurt niks. En, en nou, ik, ik, ik dacht dat ik gek werd. En toen kwam er op een gegeven moment ineens een melding in beeld. Bel de klantenservice. 1,30 euro per minuut. Service. Dus ik dacht, oké, okay, dan bel ik de landservice En die vertelde mij toen heel langzaam um, dat ik te laat was. Ik was te laat. Ik had minimaal vier uur voor de vlucht moeten printen. En ik woon in Nijmegen. Ik woon vanaf Wezen in Duitsland. Dat is een half uurtje rijden. Dus ik had op drie uur en 38 minuten van tevoren pas ingecheckt. Te laat! Nu kon ik absoluut niet meer zelf printen. Ik moest nu naar het, naar het vliegveld en daar moest door een medewerker van Ryanair met een speciale procedure mijn ticket worden geprint en daar waren helaas de servicekosten van 70 euro per ticket aan verbonden. Ik dacht, nou dan had ik net zo goed met KLM kunnen gaan. Maar ja, ik had al betaald, dat geld krijg ik niet meer terug. Dus ik dacht, ja, nou ja, dat, dat, dat ticket heb ik betaald. En voor 70 euro koop ik ook niet ergens anders nog een nieuw ticket. Ik wil toch naar Londen vandaag. Dus de enige optie die je hebt, is bijbetalen. Je loopt in de fuik van de bijbetaling... waar je de rest van de dag niet meer uit gaat komen. Dus ik denk, nou, denk oké, okay, ik moet bijbetalen. Dan laat ik in geval proberen vrolijk te blijven. Want als ik, als ik moet bijbetalen en ik word zagrijnigd... dan nou, hebben dus me dubbel te pakken, dat laat ik niet gebeuren. Ik ga het omdraaien. Ik moet 70 euro bijbetalen voor een service. Laat ik gewoon eens proberen te genieten van de extra service, die ik voor die 70 euro mag ontvangen. En, en, laat ik ook vooral genieten van de status. Want dat is wel lekker, hè. bij Ryanair je ticket laten printen, is toch een beetje het nieuwe business class, vier. Dan laat je wel zien van nou, ik kan mij een en ander permitteren, hè. Daar, kun je, daar kun je bij de golfclub gewoon mee aankomen. Nee, ik laat de ticket altijd printen, oh kom een kerel, ik stel je voor een JP. Weet je, dat is toch een beetje hoe die dingen gaan. Dus ik dacht, laat ik ook met die houding de hal binnenlopen, verre passen, borst vooruit. Als een, als een man die zijn ticket laat printen, voorbij het gepeupel, strak langs lopen. Strak langs dat, dat klootjesvolk met die A4'tjes, weet je wel, de stumpers, de thuisprinters. Strak langs lopen. Ja. Hey, dat je het hoort gonzen door die vertrekken. Heb je het al gezien? Heb je het al gezien? Dan gaat even naar de balie, hij loopt naar de balie, ah, hij gaat printen, wow! Zo liep ik die hal binnen. Kijk maar goed, hier loopt een printer, weet je. Zo liep ik die hal in en ik kwam bij die balie, dus dat een mevrouw. Ik zei, Goedemiddag mevrouw, ik wil graag mijn ticket laten printen. En die mevrouw was Duits, die verstond mij niet. Maar ze begreep precies wat ik bedoelde. Dus ze pakte de pen waarop ze zat te kauwen uit haar mond en ze wees naar de overkant van de hal. En ik liep naar de overkant van de hal. Daar stond een automaat. Op die automaat was een beeldscherm. Op dat beeldscherm was een website, die verdacht veel leek. Op de website die ik thuis ook al had. Ik moest inloggen met mijn Ryanair-account. Ik kon weer niet op print ticket klikken. Maar deze automaat had één functie die mijn computer thuis niet heeft. Naast dat beeldscherm was een gleuf, waar door een wonderlijk toeval... mijn creditcard precies doorheen kon. En 70 euro later stond ik met het duurste A4'tje dat ik ooit in mijn klauwen heb gehad. Voor op vliegveld Wezen. Ik zag die hele rij peupel naar me kijken en een beetje besmuikt lachen. En het werd nog gênant, en daarna komt een jongen van de Marie josee aan lopen. Die geeft één ramp tegen die automaat, en die geeft een ticket. Het ergste is, het moet nog beginnen. Hè? je voelt je al kapot en klein en vernederd. Maar de hele vernedering moet nog van start gaan. Want dat is wat Ryanair is. Het is vernedering, op vernedering, op vernedering, op vernedering. Je zal tot in elke vezel van je lijf voelen hoe weinig je hebt betaald. En, en nou ja, ik denk zelf dat Ryanair een sociaal experiment is. Ik denk dat iemand gewoon eens wilde proberen van joh, hoe ver zou je mensen eigenlijk kunnen vernederen in ruil voor hoeveel euro korting? Waar ligt die balans? Dat zijn ze aan het uitzoeken en je kan heel ver gaan. Je kan mensen dus gewoon voor 70 euro hun eigen ticket uit een automaat laten halen. Je kan ze door een hele chagrijnige kerel langs een metaaldetector laten knuppelen. Je kan zorgen dat ze hun hele hebben en houden in zo'n heel klein rolkoffertje proberen te stampen. Want een koffer inchecken is bijbetalen. Dus iedereen probeert alles in zo'n rolkoffertje als handbagage mee te krijgen. Wat dan lukt, totdat je bij de gate staat te wachten. He, dan, kan, dan kan er nog net, dan er nog iemand van Ryanair van op afsturen. Dat dan ook nog wel geinig. Met een kartonnen doos om over die koffertjes heen te schuiven. En als er dan een handvat uitsteekt, mag je bijbetalen om je handvat mee op vakantie te nemen. Alles kost geld en, en dan sta je alleen nog maar te wachten weet je? of te dringen, te worstelen. Want dat is ook een, een onderdeel, hè? Je, je, je, er zijn geen vaste rijen of stoelnummers. Je moet je eigen stoel veroveren, dat hoort bij het concert. Dus iedereen probeert, iedereen probeert een beetje naar voren te beuken en daar hebben ze ook iets op bedacht. Als je daar nog geen zin in hebt, dan is er de Priority Lane. 15 euro bijbetalen, maar dan mag je als eerste naar het vliegtuig. Nou, dat heeft iedereen gedaan, dus er is een hele lange Priority Lane. Waar iedereen alsnog staat te beuken. Nou, op, op, een moment, op een gegeven moment gaan de hekken los. Hè? De hekken gaan los. De kudde komt op gang. Ik weet niet precies hoe ik het moet omschrijven. Het, het stierenrennen in Pamplona. Kent u die beelden? Dat die mensen zo door die straatjes gaan. Nou, dat beeld wat dan zonder die straatjes. Gewoon mensen die willekeurige kant op rennen. Er is ook geen tunnel, geen slurf of sluis om jou bij dat vliegtuig te krijgen. Hè? Je wordt gewoon door een hek geduwd over de landingsbaan. Links kijken, rechts kijken. Gaan. Niemand weet ook welk vliegtuig. Dus iedereen altijd een beetje rond. van nou... En op een gegeven moment ontstaat er wel een soort drafje, want niemand wil rennen. Maar iedereen wil wel als eerste bij het vliegtuig zijn. Dus je krijgt een soort snelwandelwedstrijd. Met een koffer van 10 kilo over een landingsbaan. Op zoek naar een vliegtuig. En nou, op een gegeven moment loopt iemand ergens op af. En rest denkt, oh, hij zal het wel weten. Hop, erachteraan. Dan nou, er staat er ook niemand bij dat vliegtuig om jou binnen te laten. Er staan twee pionnetjes, dat je niet met je kop in een propeller loopt... maar verder zoek het allemaal naar uit. Weet je? Nou, op een gegeven moment, nou ja, je loopt maar ergens gewoon naar binnen... en je, je denkt, oké, okay, ik ben binnen... je probeert de mensen achter je op het trappetje... nog een klein beetje op afstand te houden. Nee, maar je moet snel zijn, je moet snel zijn. Als je binnen bent, heb je geen tijd meer. Je kan maar twee dingen doen. Je kan ofwel je koffer pakken... en zo snel mogelijk in een bagagevakje proppen... maar dan ben je in je stoel kwijt. Of je kan zo snel mogelijk gaan zitten... maar zie dan je koffer om maar eens ergens kwijt te raken. Maar nou goed, en, en, en nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk zit je dan. Hè? Of uiteindelijk zit je dan. En kijk, ik snap dat je minder lekker zit. Dat begrijp ik. Je hebt minder betaald. Hè, die stoel is goedkoper. He, dus dan is hij van goedkoper materiaal, dan zit hij minder. Dat begrijp ik allemaal. Ik begrijp dat je reclame krijgt van tevoren. He, want ze moeten het ergens terugverdienen. Snap ik? Ik begrijp dat het praatje aan het begin net een beetje anders gaat. En dat ze uitleggen waar de 10 euro in moet voor een zuurstofmasker in geval van nood. <lacht> Betaal eerst voor jezelf en dan pas voor de kinderen. He? Belangrijk. Snap ik allemaal? Ik wil zelfs nog 5,5 euro bijbetalen voor een glaasje water onderweg. Ik wil zelfs nog naar zo'n pestruf muziekje luisteren. Als je geland bent, nergens meer voor nodig, hè. Je bent geland, je denkt net, oh, we hebben de vernedering gehad. Papadapadapadapadapadapadapaa! En het werkt. Mensen beginnen te klappen. Oh, we zijn geland! Oh, Hoera! Een soort euforie dat ik denk, waarom zijn we blij? Misschien zijn ze opgelucht en dat ze voor de landing niet hoeven bij te betalen. Ik weet niet, dat zie ik wel gebeuren. Dames en heren, we gaan landen, erop de pinpas gereed. Maar een soort... Een soort euforie, weet je, mensen lopen nog juichend naar buiten ook, je kan ze dus helemaal kapot vernederen en dan lopen ze nog blij weg omdat ze een paar euro korting hebben gekregen. En dan, en dan sta je daar dus uiteindelijk helemaal afgemat en afgepijgerd en uitgewoond op een vliegveld in Londen, of in Londen... Ja. Ook nog een klein dingetje. Op een vliegveld in een weiland dat niet zo heel ver van Londen vandaan ligt van waar een trein gaat die binnen vier uur in het hartje van de stad kan zijn tegen bijbetaling. Vind ik allemaal prima, wil ik allemaal accepteren. Als u ergens in dat hele traject, in die hele keten van vernedering... één keer één medewerker van Ryanair zou zijn die vriendelijk zou lachen. Ik snap dat het goedkoop moet. Ik snap gewoon niet waarom het niet vriendelijk kan. Het kost niks extra, is voor iedereen leuker. En op deze manier krijg je toch het idee dat als je minder betaald hebt... dat je ook minder waard bent. Ja, dat was Pieter Derks die met uh, Ryanair ging vliegen... De volgende is in hetzelfde rijtje als Wim Sonneveld, Toon Hermans. Toon Hermans is in 22 april 2000 overleden. En we gaan luisteren naar de legendarische conferentie over Sinterklaas. Ik herinner dat ik ooit cadeaus gehad heb. Ook niet met, met december, hoe heet het, met uh, uh, Sniklaas. Kijk, van die hele Niklaas heb ik nooit wat gehad, maar ik deed alsof ik niet bestond. ik vind het een nare man, dat mag je rustig weten. Die hele Niklaas, daar hou ik helemaal niet van. En een vervelend personage, Mr. Schimmel. Kijk, ik hou niet van die man. Ik We heb weinig mensen een heikel, maar kan die man niet uitstaan. hè. Mag hem niet, die man. Onsympathiek individu. Die knecht vind ik ook een zak. Weet je wat die knecht vindt? Een irritante jongen, weet je dat? Ook een hoogst irriterend persoon. Met zijn gelach. Zonder hadden altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Zijn knecht staat. Oh. Idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij dags te lachen. Een draag stelletje hoor. mag ze niet, allebei niet. Ik heb nooit iets van ze gehad. Zitten mijn schoen s'avonds, maar we blij zitten s'norgens nog stom. Ik hou niet van die mensen. Die stomme liedjes zingen. Voor wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Heb jullie dat ook allemaal gezongen? Heb je voor ook je stomme, heb je ook gezongen van en strooit dan wat lekkers in de een of andere hoek? Dat is dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat in de gaat? Ik heb nog een beetje lopen zoeken waar het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 Gelukkig met een groot gezin, anders was het nog een treintje van niks geweest hoor. Ja, ik mag hem niet. Kapoentje. Dan moet je niet lachen. Ik stok alle ventjes er nog kapoentje noemen. Ik heb het altijd een domfeest gevonden hoor.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 Spanje zit die gek, ja. Yeah. Met mij om kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam niet. Dat zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. Naast hem stond Pieterman Manknecht, maar dat was helemaal geen Pieter Manknecht, was stond hij jou? Dat zag ik meteen, want die, die had een paar dingen, die heb ik nog nooit met Pieter Manknecht. Jij maakt me het lachen, weet u dat?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 Het mooie spel. Ja, dat kostte niks. Nee, dat kostte niks. Het was een potje met een knik in Ja, Toon Hermans. Toon Hermans is ook bekend geworden door al zijn kleine gedichtjes. Ik wil er even een paar voor u voorlezen. De eerste die ik ga voorlezen heet Geluk. Geluk is geen kathedraal. Misschien een klein kapelletje. Geen kermis luid en kosaal. Misschien een carrouselletje. Geluk is geen zomer van smetteloos blauw. Maar nu en dan een zonnetje. Geluk is geen zeppelin. Het is hooguit een ballonnetje. Impassen. De man was moe. Hij zag het leven niet meer zitten. Hij zag zichzelf alleen maar zitten op zijn stoel. Hij had geen kracht meer om in zijn tuintje te spitten... en kreeg een grenzeloos, vereenzaamd leeg gevoel. Toen heeft hij lang aan zijn kamerraam gezeten... alsof hij wachtte op een teken, een geluid... van buitenaf dat hem weer nieuwe kracht zou geven. Maar tevergeefs keek hij er elke dag naar uit. Zo bleef hij heel lang aan de stille raam zitten en toen de tuin groen... en toen weer grijs... en toen weer groen... totdat hij, God dank, tenslotte... Het heeft begrepen... dat er geen teken kwam... maar dat hij het zelf moest doen. Het Allee. Ik ben de zon... de maan, ik ben de regen... ik ben onbeschrijfelijk... niet te meten, nog te wegen. Ik ben rivier, ik ben de zee... bliksem, donder... Ik ben een klein mens, maar wel een groot wonder. Ik ben het water en de vruchten en het koren. Het leven uit alle leven wordt geboren. Ik ben het allemaal, de wijze en de zot. En ik ben de kleinheid schuilt in ieder iets van ieder grote god. De volgende gaan we doen is Wim Sonneveld. Wim Sonneveld uh, met een liedje. Ze kon het lonken niet laten.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 had eerst geen aandacht aan haar kwaal geschonken, want toch, hij dacht, ze heeft een vuiltje in haar oog. Maar toen ze na een tijdje zo diep was gezonken, dat in de kerk nog naar de preekstoel zat al lonken. Toen kwam het ogenblik dat zij de laan uitvloog. Kon het lonken niet laten. Ze lotten naar iedere man, daar liep veel te veel in de gaten. En o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh, er kwam naar van die yeah. Zij werd een danseres.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 Door. Met dubbele energie Zij kon het lonken niet laten Ze lonkte naar iedere man Dat liep veel te veel in de gaten Te oud, zij kon geen man meer strikken. En zij werd werkster in het oude mannenhuis. En onder het dweilen door wierp zij nog wulpse blikken. Zij maakte met haar lonken de ouwe'tjes aan het schrikken. Op een dag zat zij er eentje na door het huis. Haar emmertje met schuimend sopte, het zag ze heel niet staan. Ze struikelde en brak haar nek, het was met haar gedaan. Yeah. Ze kon het lokken niet laten. Ze longt het naar iedere man. Oh meisjes, houd toch in de gaten. Ja, dat was Wim Sonneveld. Uh, ik heb één grote passie en dat is paarden. En uh, ik wil graag zo een gedicht voorlezen van MK de Man van. En dan sluiten we net een beetje af. Dan komt zometeen Coldplay. Um, ik wil volgende keer wil ik wat meer aandacht aan paarden en de ruiterpaarden in uh, de AWD uh, besteden. Ik ga nu even wat voorlezen van M.K. de Man-Van... en daarna gaan we over naar Goldplay. De mesthoop. Een mesthoop is een smerig ding, een stinkende ellendeling. Je kan er nooit voldoende scheid en pis en stro en mot op kwijt. Dus ren ik met de kruiwagen een plank op die daar ligt. Steeds moeilijker en trager en verlies mijn evenwicht. Ik vecht nog even op de berg... Een ongelijke strijd. De hoop wint. En dat is erg. Want zo gaat het nou altijd. Dan val ik achterover. In de warme mest. Wacht met gesloten ogen. Gelaten op de rest. De kruiwagen doet een willi Op zijn landingsbaan. Bedekt me met zijn smurrie. En zichzelf erachteraan. Panisch graaf ik mij weg. Langs wormen, mest en stro. Dan kom ik proest boven. Van Lüctor et Embargo. Ik strompel huilend naar mijn gestin. Stinkend en erg mank. En zij roept. Je komt het huis niet in. Dat is pas stank voor dank. Vrij hele fijne dag verder. Goldberg.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 Dan that a taakstraf would be staan. a we have to make changes that... Wordt wakker rond een uur of zes, oh. kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte, en mis je beide armen. Herinneringen blijven in mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft.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 Ik ben nergens zonder jou. Drie, twee, één, nou! chair is super high Don't let me die young. I just want you to father my young. I just want you to be my doctor. We gotta get a crack and chiropractor. I I, I I I I I I I I I. I know you can save me and make me feel alive. Make me feel alive. Come on and turn me on. Touch me, save my life. Come on and turn me on. I'm too so young to die.